Van de Marconi-Wart voor beste zender is. Ja! Ah, Sam! Welkom. Je luistert naar de beste zender van Nederland. Hilke Boersma. Hoi Hilke. De beste zender van Nederland en ook de zender die altijd het best je weekend inluidt. De vrijdagmiddagborrel die al sinds 6 uur vanochtend bezig is. Elke vrijdag 24 uur lang op je radio. Dat betekent dat we nog niet eens op de helft zijn. Tot 6 uur morgenochtend, de Slam X Marathon. En deze man is er elke week weer opnieuw bij. Hij is elke week zo goed dat we hem elke week weer opnieuw uitnodigen. En de perfecte start van je weekend. Het is vrijdag 5 uur geweest en James Hype in de mix... Luister luisteren naar de beste zender van Nederland. Dit is uh, Slam. Dat betekent voor ons alleen maar dat we nog meer ons best gaan doen. Weet je wel, nu moeten we wel. We hebben vanaf nu een uh, reputatie uh, hoog te houden. En je bent bij de Slammix marathon. Elke vrijdag 24 uur lang op je radio. En deze man is er uh, elke vrijdag weer opnieuw bij. James Hype. En uh, je favoriete uh, Slammits klinken in zijn sets nog net wat lekkerder. Dit was uh, zijn remix van Memories van Kit Curry en David Guetta. Slammix marathon. James Hype tot zes uur in de mix. Dam's in the spot, the spot Damn some damn feel in the beat in de mix, de the beat in the the Het weekend is begonnen. Je bent bij de Slammix Marathon. En een grote kans dat je toch weer schandalig veel geld gaat uitgeven in de kroeg vanavond of morgen wel. Fijn om dan te beseffen dat je wintersport wel gewoon door ons betaald wordt. Bij Slam maak je nog een hele week kans op volledig verzorgde winterreizen naar Val Torrent. Wat moet je ervoor doen? Heel weinig. Wat wel, dat hoor je zo meteen. En dit is James Hype tot 6 uur in de X Marathon.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 So about break. Langs skiën in Valtorens. Alles geregeld: verblijf, skipassen, skis. De reis er naartoe. En het kost je helemaal niks. Je wint de Slam Supertrip naar Valtorens komende week. Wat moet je ervoor doen? Nou, heel weinig. We gaan het uh, je niet uh, te moeilijk maken, weet je wel. Je hebt het waarschijnlijk al druk genoeg met uh, werk of studie. Het enige wat jij hoeft te doen, is het juiste kluisje openmaken. We hebben zes kluisjes in de studio staan. Je kan je naam, of Supertrip, Spatie je naam sturen via de Slam-app. Kom je vervolgens aankomende week in de uitzending... dan mag je dus één van de zes kluisjes openmaken. En het leuke is ook, gedurende de dag wordt het steeds spannender... Want misschien wordt dan eerder het verkeerde kluisje opengemaakt. Dan wordt de kans steeds groter. Uh, bedenk alvast even wat uh, je lievelingsnummer is op je geluksgetal. 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Achter één van de kluisjes zit elke dag een supertrip naar Valtorens. Met z'n tweeën een week lang skiën en nog meer appres skiën in Valtorens. Wil je meedoen? Heb dan nu alvast supertrip. Spaat je naam via de Slam app. Het weekend is begonnen en je begint je weekend met de beste zender van Nederland. Ja, we mogen het nu roepen. Hè? We hebben gisteren de Marconi Award gewonnen voor beste zender en daar zijn we heel trots op. En dankjewel dat je luistert. Dit is Slam met de Slam Mix Marathon. bij af te likken. Dat is de Slammix marathon Elke vrijdag alsof er een festival bezig is. En dan 24 uur lang met de grootste DJ's allemaal achter elkaar te horen. Dit is de Slammix marathon We zijn er bijna op de helft. We gaan nog door tot 6 uur morgenochtend. En dit zijn de DJ's die je gaat horen aankomende uren. Om 7 uur Nicky Romero. Om 8 uur Rehab. We hebben Alok. Om 9 uur Grand Om 10 uur Morgan Page om 11 uur en om middernacht Tech House met Mau P. Zometeen Olly. Nou, we zijn inmiddels zo lang vrienden met hem dat we Olly mogen zeggen. Oliver Eldrens ga je zometeen een uur lang horen vanaf 6 uur. En dit zijn de laatste paar minuten van James Hype in de Slam Mix Marathon.